...is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Yes, en dat is hem dan. We zitten in de laatste uur, Anja. Ja, het is even schrikken. Maar je, je, moet, je moet je koptelefoon er even aanzetten en je microfoon ook. Mijn microfoon stond hè? Ja, we draaiden hier ja, net lekker even. Het is uh, wel gezellig, even. Ja, het ja, is een nee, goed nee. zweertje, ja. precies. Er wordt hier natuurlijk zeg maar, omdat we helemaal geen interesse hebben in het nieuws op dit moment. Uh, wordt er gewoon lekker muziek tussendoor gedraaid. Justin Brown, heerlijk. Gewoon lekker, ja, dat vergeten we even de tijd om het zomaar te zeggen. Ja, precies. Ja. Maar we zijn er voor u, voor jullie. Met het allerlaatste uur. Allerlaatste uur? Ja, o, precies. Wow. Gaan we vertellen wat ja, we gaan draaien? Nou, we gaan in ieder geval vertellen dat we de nummers 10 ja. tot en met 1 gaan doen. Ja. Dus het is echt dat gewoon is een, een afgerond geheel. Goed, uh, er zitten geen verzoeknummers meer in. Met niet. uitzondering van. Ja, dat, dat ene nummer wat we niet hebben kunnen draaien in het vijfde ja. uur. Of tenminste het eerste uur, om het zo te zeggen. We zitten nu in het vijfde uur. Ja. Dat gaan we nog wel even draaien. Okay. En we moeten even kijken waar we die dan precies gaan inpassen. Ja, dan moeten ja? We moeten even kijken inderdaad of we dat qua tijd... Ja. Uh... Of we dat gaan redden. En uh, nou even kijken hoe streng onze technicus is. Ja. En, uh, nou, dat, en die is heel streng, maar die zegt dus nu inderdaad gewoon afronden. Dat gaan we doen. Nummer tien. Uh, nummer tien. Queen. I want to break free. Heel Number 10 Queen, I want to break free 9 The Cure Boys Don't Cry Hitler, the Rose. Van Bet Midler met The Rose. Uh, gebaseerd op uh, de film van uh, John... Uh, John is Joplin. Nee, Janis Joplin natuurlijk. We gooien er even iets tegenaan. Uh, prachtige film. Mocht je hem nooit gezien hebben... ga hem dan ook inderdaad uh, bekijken. En dit nummer The Rose is daar een... Uh, ja, eigenlijk het soort titelsong. Eindsong is nou ook van. Prachtig nummer. Ja, mooi film. Um, dat betekent dat wij inmiddels al gewoon op nummer 7 zitten. Maar we beginnen eerst even met toch een verzoekje. En dat verzoekje dat komt niet zomaar van iemand. Dat komt van... Isabel. Nee. Jelme, je probeert ons iets duidelijk te maken, maar de handgebaren, ik, ik ben niet zo goed in gebarentaal. Ik, wel, ik ga hem zelf. Ik hoor net uh, dat. Uh, ja? Um, uh, ik was toch even. Ik een, een miscommunicatie. Ik mag niet voor dat het toch op uh, komt. We hebben natuurlijk uh, voor de uitzending, uh, reguliere uitzending, die dus, al uh, afgespeeld. Dus uh, ieder, wellicht uh, degene die vorige week hebben geluisterd. Die weten waarschijnlijk al over welk nummer het gaat. Born to be me. Born to be me. Van ja. Louise Jansen. Precies. En ik uh, wil er ook bij zeggen. Als het volgend jaar op de lijst staat. Om te stemmen. Stem erop. En maar helaas. Uh, wat ik wel moet zeggen. De vorige keer had ik het over Songfestival. Ze is niet geworden. Oh ja. Maar misschien volgend jaar. We geven in ieder geval nu alle ruimte. Aan dit prachtige nummer van jou. Louise Jansen. Met Born to be me. For your dreams. 50 jaar geleden de Stonewall Riots in New York plaatsvonden. Daarom dit jaar de Rainbow Radio Zandvoort top 54. De beste Rainbow Classic tot 10 uur bij ZFM Zandvoort. Nummer 7 ABBA, Dancing Queen natuurlijk niet ontbreken. Nee, nee dat komt niet. Yes. Nee. Dat is een topklassieker natuurlijk. En hoewel we wat meerdere we, m, nieuwe nummers inderdaad hebben. Um, oh, jouw Dancing Queen staat nu naast je, zie ik. Nou, ja, mijn Dancing ja. Queen staat naast je. <laughs> en maar, dat maar, heeft een ja, reden. En dat komt. Ja. Precies. Ik, het ja nummer. precies, dit volgende nummer. Nummer 7, uh, 6 in de lijst. En uh, dat is Multicolors. <laughs> van Leo. En dat, heeft, uh, dat is eigenlijk mijn verzoeknummer. Want uh, ja, dat is het. Van mijn uh, hele lieve vriendin. En ik wil zeggen, ik hou van jou. En, ik hou van jou dit is, een, ja, dit is toch wel een romantisch momentje dat we dat gewoon er eventjes mee mogen maken. Het is jammer dat we geen beeldverbinding hebben. Daar gaan we volgend jaar absoluut voor zorgen. Maar natuurlijk gaan we eerst lekker nu, uh, luisteren naar jullie prachtige nummer: Somjeu Multicolors. Daar komt ie. Nummer. Yes. <lacht> Somjeu Multicolors. had to lose it, to know what I was looking for I see you, I see me, like a lost memory that's appearing out of the blue Oh, the new that I see, now it's true Let the see. there is more Zonje, uh, multicolor natuurlijk, de zomerhit van vorig jaar. Ook op de price uh, heel veel gedraaid. En Anja, jij ging helemaal oh, prachtig, prachtig ja. verzoek op nummer 6. was een beetje laat, want ik had andere dingen te doen. Ja, maar uh, we gaan nu met de volgende nummer. Weer. Nummer 5 ja. toch? Ja? ja? ja. Nummer 5, klauwt je er en dat is wel even heel serieus. Even een, uh, een moment van bezinning. Dus even, uh... daar, zou, daar zou ik nog wel wat bij willen zeggen. Ja, wil uh, daar, daar zou ik nog wel wat bij willen zeggen bij uh, Claudia de Breij. Even voor goed en uh, weer wat rustiger. Zo in de afwisseling. Uh, het is een nummer wat ze voor het eerst ook uh, bij de Oudejaarsconferentie. Vorig jaar, dus uh, van 2022. En uh, ja, het een heel emotioneel moment was dat ook toen je die uh, show kreeg en uh, wanneer ze het bracht. Uh, de tekst betekende heel veel. Je moet goed luisteren en uh, misschien ook even de video erbij kijken. Dus het moment in de Oudejaarsconferentie dat uit het dit nummer zinkt. Uh, even voorgoed, het gaat niet zomaar ergens over, maar over... Ze richten het richting jonge mensen die ook in deze drukke tijd niet zo goed in hun vel zitten, erger nog ook ...nare gedachten hebben over zichzelf... ...en dat mag ook niet uh, in deze lijst van denken. Uh, daarom ben ik ook heel trots... ...dat dit nummer of nummer 5 is gestemd door ja. de luisteraars. Dat is echt heel hoog. Dat betekent dat er heel veel mensen... op dit nummer hebben gestemd. Dus niet alleen maar de mooie dansmuziek... ...en waar we energie van krijgen... ...maar ook dit waar, uh, waar de tekst nog even wat meer boek moet. Dus uh, inderdaad, dat wil ik nog even zeggen. En, uh, alle jonge mensen, jullie mogen er allemaal zijn zoals jullie zijn. Precies, en zo hoort het. Okay. Nummer 5. Claudia de Brij. Even voor goed. Wat een geweldig nummer van de Slaudeer bereiken. Ja, daar zijn we weer. Ja. En nu is even, even voor de verandering uh, omdat we anders zijn, bij anders. Kijk even op de klas. Ja, precies. <laughs> bij anders, anders zijn ja. en het zijn en luisteren naar ons. Meestal zelf. Ja, we staan onder hele hoge druk, want we hebben nog maar vier nummers. Oké. Okay. Dus nou, de druk wordt steeds uh, meer naar, naar de nummer één. Uh, dan hebben we nummer vier. David Bowie en Queen. En The Pressure. Onder druk. Under pressure <laughs> Nummer 4 David Bowie and Queen Under Pressure <hums> Oh, oh, Bowie Queen natuurlijk, of eigenlijk Freddie Mercury, die met z'n tweeën een prachtig nummer zongen, Under Pressure. En dat betekent dat we nu, op dit moment, de gelegenheid, eigenlijk ja, de top drie, zouden hebben, maar... We houden het nog even spannend, want we gaan eerst even naar het verzoekje, waarvan we beloofd hadden dat we dat in het eerste uur hè, zouden we dat niet hebben kunnen draaien, dus dat gaan we nu doen. We gaan de, uh, het verzoeknummertje, helaas hebben we je niet meer kunnen bellen. Uh, mijn eerste verliefdheid, en ik krijg er nog steeds kippenvel van, zegt onbekend. I've got to have you van Cardi Simon. Statement van Cardi Simon. I got to have you. Precies. Yeah. En wat wil nou het geval? Oh. Uh, nummer van Joy. En wat wil het geval? Het eerste uur was Joy er niet bij. Die kwam later. En nu drijven we hem in vijftien uur. En wat gebeurt er? Joy is hier! Yay! Yeah. Heerlijk. Dankjewel voor dit prachtige verzoek noemen. Ja, ja. Maar, daarover gesproken... Dit was dus eigenlijk een soort van mooie break... Om aan te kondigen de top 3 van de top 54 van 2023. Ja, en dat is wel even een ander contrast. Want we gaan eventjes alleen maar dansen en lekker eruit met uh, nummer 3. En nummer 3 is. Hoe kan het ook anders? Yeah, let her come. Nummer 3.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 This way. Hey. <laughs> heerlijk, heerlijk. Nou, Het is weer een lekker, uh, lekker feestje, lekker stemming. Zit er goed in. bar is inderdaad volgelopen. Uh, je hebt nog precies een... Uh, nou, wat is het? Tien minuten om naar Café Anders te komen... om live de nummer één te horen. Bedankt ja. aan Isabel voor deze, deze tip. Dat was wel lekker scherp. En uh, ja, het, uh, het wordt spannend. Ja. Ik zou zeggen dat we na tien uur ook nog wel lekker de moeten gaan. Ja, na 10 uur is inderdaad uh, uh, hoe het, uh, nog tijd om te dansen. Maar uh, ja, het betekent 10 minuten, dus het betekent dat we ook snel moeten doorgaan. We gaan dus ook door naar nummer 2, Stromae. En trek je dansschoenen aan, Rondans. Nummer 2. Stromae, Allo Rondans. Ça va.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 Good job.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 En dat dansen, dat ging uh, hier uh, in ieder geval hartstikke lekker goed. Dit was Tromay op nummer 2. En we willen iedereen bedanken in ieder geval. Dat is hier al heel veel tijd volgens mij. Als ik naar Jelmer kijk. Jelmer bedankt. Isabel bedankt. Robby bedankt. Café Anders bedankt. En Ruiz bedankt. Iedereen bedankt. Anja bedankt. En Ronald bedankt. En kortom, we gaan eruit. We gaan eruit. Met nummer 1. dit jaar. Hartstikke. Panam, Panam. Precies. Daar komt hij. Oh, we mogen nog lang. Top. Bouw. Zitten we hier de hele boel op te bouwen en dergelijke? En dan kijken we zo niet. Jee, wat is dit nou toch weer? Hoeveel minuten hebben we nog? Antiek ja. hier, hier van Tokio. minuten. We zijn er, 8 januari zijn we er weer. Heel mooi. De eerste maand van de maand. En volgend jaar weer met de top 55, van mij betreft ook hier. Nee, dat is ik je natuurlijk heel erg voor Super. vanavond en voor zometeen. Ja, en ik hoor net, uh, zeg maar van, uh, ik hoor net van Robbie uh, dat café anders besloten heeft om de Pride uh, at the Beach ook hier uh, te laten plaatsvinden. Dus ja. dat gaan we doen. Dus, ja, hoor, we komen erop terug, maar nu gaan we eruit en we wensen jullie een ontzettend goede dagen. Jij bent er volgend jaar ook weer. Wij zijn er op 8 januari. We gaan eruit met Carly Minok en... Padam, padam... Nummer 1 Kylie Minogue Padam Padam in your head